Ik ben het medium, Sonja van de Eendebeemd. Uh, en ik heb een gast. Het ja, is, is nu de bedoeling dat jij zo heel spontaan vanuit jezelf zegt wie je bent. Hoe oh, is maar, dat zeg. echt? Waar moet ik dat nu zeggen dan? Nou, je ja, okay. moet niet. Het zou wel fijn zijn okay, voor deze... de mensen thuis. Want ik weet het al. Nee, ja. <laughs> uh, ik ben uh, Josette. Jozette. Jozette Hogewoning. Jozette Bovenwoning, hartstikke leuk dat je er bent. Ja. Uh, uh, uh. Zit je lekker? Ik zit hier lekker in je, in je chakra. Hartstikke. Zit je lekker er, uh, dat alles droomt? Nou ja, ik zit ontzettend in ontwikkelingen door te maken. Nou, kijk, dat, je je dat is leuk om te weten. horen. Wil je iets daarover vertellen? Nou, aan nou mij? ja, weet je, veel mensen kennen mij ook al in Vlaardingen. Hè? Veel mensen kennen ja, mij. is dat zo? Ik ben, ja. ik ben, ik ben niet zo heel erg uh, in, in, in, in, in de, in de stad. ik uh, niet. Kan je, kan, niet. Je, kan, je, kan je misschien voor mij, maar ook voor de Ik weet niet waarom ja ik ben. Maar voor de, ook voor de, voor de andere mensen even vertellen. Wie ben je, Josette Bovenwoning? Samen met Cor de Jong, dus de wijkagent, heb ik, ja. uh, heb ik de buurt wat je ah. bedacht. Dus een WhatsApp groep waarbij de buurten met elkaar communiceert als er, als er uh, uh, dieven zijn in de buurt en dat soort dingen. Maar goed, weet je dat... Waanzinnig ja, initiatief ja, dat, is Daar gaat het even niet over. Daar gaat over. het helemaal niet over. Maar waar gaat het er wel over? Nou, en wat, waarom begin je eraan nou, wat over? Dus, wat dus het geval is, weet je. Ik, uh, ja. ik heb dat jarenlang gedaan. Ik heb ja. dat bedacht. Ja. Maar nu heb ik, uh, ben ik het zat. Dus, ja. ik, dus ik heb besloten... Een nieuwe stap? Een nieuwe stap te maken. Wat is de nieuwe stap? Ik weet de, je al wat de nieuwe stap is? Ik ga de politiek doen. <laughs> Wat leuk, Josette. Ja, en dat vind ik dus eng, hè? Ja, vind je dat en eng? En daarom wil ik ook weten hoe het gaat. En daarom ah. heb ik ook Richard meegenomen, want ik Richard. durf niet alleen maar. Oh, en wie is, wie is Richard van wie is, jou? Richard, is een hele goede boezemvriend. We hebben ooit wel eens een ratie ja. gehad, maar dat is helemaal niet meer van, van toepassing. We hebben oh, hartstikke goed okay. met elkaar. Dus de actie die nog goed met elkaar ja, omgaan. Is, zie je, ja. zie je niet heel vaak, maar het is altijd fijn. Geeft altijd hoop. Um, uh, Josette, heb je een concrete vraag? Nee, maar Richard is meer van de concrete Richard, uh, vraag. Richard, heb mij jij al. een concrete vraag namens uh, Josette? Uh, ja, namens uh, uh, Josette wil ik graag uh, van jou weten... Uh, of yeah. Uh, yeah. Uh, sinds de verzoeningspoging van Obama met de regering van Cuba... Uh, of uh, er dan ook daadwerkelijk meer economische contacten komen in de nabije toekomst dan wel dat Cuba op dezelfde voet doorgaat. Ja, ja. ja. Zo'n slimme man. Zo'n okay, slimme okay, man, oké. Oké, oké. Ik ga even een kaart voor je trekken, als je het niet erg vindt. Graag. Ja, okay. Voor mij dan, hè, Want je doet namens ja, mij. Ja, nee, ja. maar oké. Okay. Omdat hij de vraag stelt, ik ja. ben dat dan zo gewend <laughs> om dan gewoon terug te praten. Het is toch gek als je, daar, als je, als je, als je, als je aan de ene kant de stem hoort... <lacht> en wil je niet door me heen lachen? Want je oh. oh. doet ontzettend raar. <lacht> Ik, we, zijn, we zijn hier met, de, met, de, met het paranormale bezig, Josette. Sure. Okay. Dat, dat vergt een concentratie. Dat, dat, kan, dat kan ik niet uitleggen als je geen medium bent. <laughs> maar dat, dat is een zesde zintuig. Dat is een extra, ja, extra ja. prikkel. Spijt me zeer. Geeft helemaal niks. Nee. Ik ga nu die kaart uh, pakken. Oh my goodness. Leuk. Dit is de stinkende vleermuis met de hik... Uh, dat betekent dat Cuba uh, de eerste, uh, nou, pak een beetje 30 jaar een beetje, een beetje moeite zal hebben om die relaties aan te gaan. Maar, maar, maar op termijn is, is er zeker, is er, is er wel. Ja, dat, is, dat kan er wel wat gebeuren hoor. Ja, ja, ja. Maar over die politiek, Joset, Joze, uh, wat, wat wil je daarover weten voor mij? Je gaat de politiek in. Ja, ik te, ik ga... wil, je, wil, je, wil je je toekomst weten? Nou weet je, kijk, je, je gooit jezelf erin. Je komt op die lijst. Je bent misschien wel eerste vrouw op die lijst. Dan kom je waarschijnlijk in de gemeente. Ik vind het allemaal ah. een beetje eng. Hoe gaat dat dan? Kan ik dat? Je, je komt... Je, kan uh, ik genoeg leven? Josette, als, ja. ik, als ik zo vrij mag zijn... Je komt, je komt verward, onzeker en onvoorbereid over. Uh. Heb je... Hoe? Hoe? Hoe? Hoe? hoe? Hoe heb jij over deze stap nagedacht? Nou ja, eigenlijk, weet je, ik zit ontzettend in het Vlaardingse. Heb je over de stap nagedacht? Ik heb over de stap nagedacht. Ik heb een, een verzoek gekregen van Frans en Ron. Wat was je motivatie om ja te zeggen? Ik wil wat doen voor de stad. Wat doen voor de stad? Ik wil wat doen voor de stad. Maar dan kan je toch uitgaan van je eigen kracht? Ja, dat zeg ik zo ook altijd. Je moet uitgaan van je eigen kracht. Ja, nou, ze, dat zeg, zeg ik. ik het ook. En Richard is een hele slimme jongeman. Dat heb ik net dat gezien is. ook weer. Ze stelt die weer een hele intelligente vraag. Ja, ja, maar hij doet ja. meer van dat soort intelligente dingen, hoor. Ook ja. altijd naar mij toe. ja. Altijd van Ach, je moeilijk. Ja. Word je er ook onzeker van, Zit Onzeker. Is, komt daar die onzekerheid ook vandaan? Ja, omdat, je, omdat je zoveel tegenwicht van, uh, van, van Richard krijgt? Ja, het is niet zo dat ik Richard elke dag zie. Hè? Dat nee, maar dat, dat, dat, dat zeg ik ook niet. Nee, het... wij, wij vullen elkaar aan. Ja. Stel dit? Ja, weet je, we vullen elkaar aan, dat klopt. Je praat hem een beetje na, Josette. Je, je, je, je durft durf zelf geen, geen, geen antwoord te geven. En je laat Richard al het moeilijke werk nee, opknappen. Joh. Ga nou eens uit van die innerlijke kracht in jou. Je bent een sterke vrouw, Joset. Ja. Je, je, ja, je, je hebt het in je. Jij hebt die power. Jij kan doorpakken. Ja, maar dit is gewoon... Wil je nog met een dode praten? Ja, misschien staat wel goed, ja. Ik wil graag mijn overgroot oma. Want die, die... Overgroot oma? Ja, weet je Dat is die... lang geleden waarschijnlijk. Ja, maar die woonde ook in Vlaardingen. Meen je... Ja, die woonde in Vlaardingen. En die was hartstikke, hartstikke betrokken ook altijd. Ja, die was ook betrokken? Dus ik wil weten of ik iets van haar heb gehoord. Een soort advies. Een soort advies. Gewoon een advies van... Oké, uh, oké. Okay, okay, een soort een gevoel, okay. hè. Okay. Meer gevoel. Dan moet ik daar even inkomen. Ik ga even zoeken. Wat doe je nou? Oh, god. Wil je even stilzetten? Ik schrok ervan. Ik zit midden in een, in een sessie. Ik schrok. Ik zit hier voor jou op zoek naar je overgroot-oma. Prima. En je gaat er gewoon doorheen zitten schrikken. Nee, prima. Dat is niet de bedoeling. Spijt me, spijt Ben je bekend met, met Astro Ja, kijk wel eens. Dat vind ik een beetje raar altijd. Ja, maar daar praten ja. mensen toch ook niet steeds mee heen? Nee. De, je hebt concentratie. De, de lullen zaten altijd met alle winden mee. En dat wil ik dus niet in die politiek. Ik wil er een beetje tegen gaan. Ik wil wat doen voor de stal. Oké. Okay. Wil, wil je nog dat ik... Ja, uh, doe maar, ja, doe maar, doe maar, doe maar. Doe maar. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, het is heel lastig wat je van je vra van van vraagt, hoor, Joset. Het is zo ver terug. Ik moet helemaal, ik moet helemaal zo, via via. Er is geen directe lijn. Ik moet via, ik moet via je opa. Via het kind van je overgrootoma. Oh. Die heb ik nu te pakken. Ik kan misschien vragen of hij een boodschap door kan geven of zo. Uh, zoiets. Ja, als je maar iets hebt, hè, want anders is het nee, maar, niet meer Nee, tegenvallen. Je, nee, nee oh. hoor je nou wat ik zeg? Doos. Je moet mij een vraag stellen. Dan kan dat aan, oh, aan je zo. opa stellen. En dan kan je die opa dan weer aan je overgrootoma oh, zetten. En kan kan die kan dan even om. weer terug en, dan kan, en dan, zo gaat het weer door terug. Ja, vind ik wel ingewikkeld hoor. Even denken hoor. Uh, wat, wat, uh, wat, wat, wat Ries? Ries? Ries, heb jij nog wat? Hallo, je had het toch net over, over, ja, over, iets over van de inzet van de, van de stad en zo? Ja, zoiets. Denk, denk nou eens na, mens. Nou ja, weet je, ik vind het allemaal moeilijk ook. Zullen we anders gewoon stoppen? Of zal ik nog een kaart voor je trekken? Ja, doe dat maar. Ga ik lekker een kaart voor je doe trekken? Het is de kaart. afgezakte ruggengraad. Nou, toepasselijk! Wat, sorry, wat sorry ik zit, ik zit helemaal uit, uit, mijn, uit, mijn, uit mijn zesde chakra. Ik word helemaal niet... Uh... Sorry, sorry. Het spijt me, het, het, het, is, het is mensenwerk ook hoor. Ja, nee, snap niet. Het is ook mensenwerk. Het, het, is geen, het is geen wiskunde, het is nee, geen exacte wetenschap. Nee, je kan, nee. Niet, je kan geen garantie ja, geven. Ja, mij wel. Maar, maar, maar uh, uh, José, denk je dat je er wel iets aan hebt gehad? Ja, ik voel me weer een soort kracht. Een soort. Uh, ja, joh. Weet ja. je, je staat weer met mijn beide benen. Ja. Op de grond. Op de grond. Ja, toch, Is? Staat... Zeker. Ja, absoluut. Dankjewel. Ja, hoe weet jij dat nou? Hé, oh ja. hey, ik vond het hartstikke leuk, hoor. Ook met jou, Ries. En met jou, Joos. Zet. Dit was Sonja van de Eende Beemd. Tot Tot uh, ja, in, in, uh, in een andere uh, dimensie of zo.